Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 105, vers 3. Vraag naar den Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan geen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchten wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. gaan. 105, vers 3. Zou worden voorgelezen 1 Samuel 17 vanaf vers 48 tot het einde. We noemden nu 1 Samuel 17 vanaf vers 48. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde. Zo haaste David en liep naar de slaghouder toe, dan Filistijn tegemoet.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 Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op den Filistijn en nam zijn zwaard. En hij trok het uit zijn scheden en hij doodde hem. En een hiel hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat een geweldigste dood was, zo vluchten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en Juda op. ...en juichten en vervolgden de Philistijnen ...tot waar men komt, aan de vallei en tot aan de poorten van Ekrom. En de de Philistijnen vielen op de weg van Saaraim... ...en tot aan Gad en tot aan Ekrom. Daarna keerden de kinderen Israels om van het hittig najagen der Filistijnen... ...en zij beroofden hun legers...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 Of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus de Heere. Door de heilige geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht zeer. Heere. Het was... Niet buiten uw raad. Niet buiten uw voorzienigheid. Als we vanavond zijn samengekomen... op de plaats van het gebed. Wanneer we samen zijn... is dat te midden van een wereld... die in het boze ligt. Waar uw gemeente is als een nachthut in de komkommerhof, als een eenzame mus op het dak. Het is niet buiten uw woord. U hebt het ons geleerd, op deze zal ik zien, op den armen en verslagen van geest en die voor mijn woord beeft. En u zult in het midden van uw kerk doen overblijven, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat het u behagen mocht vanavond uw woord te gebruiken, en door de bediening van uw goddelijke geest het dienstbaar te stellen als een bad der wedergeboorte opdat vanavond mensen, kinderen, werden afgesneden van de wortel Adam en overgezet in de levenswortel Christus. Dat u vanavond mensen levend maakte. Ze roepen uit de staat van de dood en van het verderf en dat u, die beloofde met uw kerk te zijn tot de volending der wereld, ook in dit avontuur uw rijk mogen uitbreiden. Heere, wanneer we alles zien bij het licht van ons natuurlijk verstand, wanneer we de geesten zien opkomen, wanneer we de volken steeds verder zien wegzinken, in de geest van on- en bijgeloof. Wanneer we opmerken hoe ook in ons vaderland uw Sion zo dun is geworden, dan zou vrezen ons bezetten. Maar u hebt beloofd tot uw jongeren vrezen niet, gij klein kuddeken. Het is uw vaders welbehagen... U lieden het koninkrijk te geven. En dat u dan ook nu betonen dat die voorzij meer is dan die tegenzij, opdat we ons aan u, de Heer, mogen betrouwen. Het is ook bediening van de Heilige Doop. U hebt het uw kerk verordineerd. Het was de opdracht die u. Verheerlijkte de koning aan uw kerk gaf, eer u zou ingaan in het heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En u hebt de opdracht gegeven het evangelie te prediken, alle creaturen, dezelfde dopende in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. En die nieuwtestamentische gemeente, die heeft dit verstaan, o God. Toen de moorman door u geleerd en bekeerd werd, is tot hem de vraag gesteld, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En we lezen, heren, van de stokbewaarder, dat hij gedoopt werd, en zijn ganse huis. Mocht u ook nu vanavond die bediening van uw doop doen verstaan als een goddelijke ordinantie. Om het zaad der gemeente af te zonderen van de heidenen waar ze het merk en valteken van Christus dragen zoals de beleidenis van de kerk ons leert en dat u uit dit toebetrouwde zaad der gemeente, uw gemeente bouwen, en dat het plantingen van uw heilige naam mogen zijn, en als sieraden van uw gemeente mogen opwassen, zoudt u de ouders ook willen gedenken, en die wijsheid geven, die in de opvoeding van kinderen, naar de eis van uw woord, niet gemist komt. ...kan worden. Geef de moeders hun krachten terug... ...opdat ze in en uit mag gaan... ...te midden in het gezinnetje en... ...bedeelt de vaders met die priesterlijke bewogenheid... ...om hun kinderen van u te leren. Wilt u ook de kracht daarvan doen ervaren in de gemeente? Doen zien op de rijke betekenis... ...van de reinigende kracht van het bloed... Dat reinigt van al de zonde. En uw kinderen een indruk geven dat u zijt die God. Die God van de eet, De God van het verwond. Die nooit laat varen de werken die uw hand begon. Zou u de opening van het woord geven wanneer we ook vanavond stil mogen staan. Bij David, de man naar uw hart, om in zijn bediening te aanschouwen: de bediening van hem, die David's zoon en heere is. We hebben gelezen uit uw woord van zijn afkomst: zijn knecht Isaïe, heeft hij gezegd, waarvan hij een zoon was. En heeft uw ons niet geleerd. O gij Bethlehem Ephrata, zijt geklein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die zal zijn en heersen van alles, wiens uitgangen zijn van de dagen der eeuwigheid. Wat mij ons niet kan vergaderen, mocht u thuis een bezoek willen brengen. Wil, o God, denken aan de nodende zorgen dragende in de gemeente niet vergeten, die in ziekenhuizen en tehuizen worden verpleegd verzorgd, dat u daar ook grote medicijnmeesterwonderen mogen doen. We denken ook aan het gezinnetje van een der broeders diakenen. Ook deze dag was er blijdschap in zijn woning. Er is ook daar een zoon geboren zou uw moeder en kind en ook hem met de zijne willen gedenken. En ook in dat geslacht uw naam willen verheerlijken. Wees en weet en weet u naar. u mocht ze bezoeken met uw huil. Ouderharten die verscheurd zijn door het gemis. Willen doen zien op u die beter zijn dan zonen en dochteren. U mocht uw kerk bouwen over de einden der aarde. En ook in dit uur het met wel welmaken in woord en in de bediening van het sacrament, uw knecht, uw sterktegevend, om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen.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 Opdat wij vermaand worden en mishagen aan ons zalven te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten ons zalven te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.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 Zult gij van uw entwege hierop ongeveindelijk antwoorden? Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in de zonden ontvangen en geboren zijn... ...en daarom aan allerhang de ...ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen... ...of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn... ...en daarom als lidmaten een zijner gemeente... ...behoren gedoopt te wezen. Ten andere... Of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament, in de artikelen des geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomene leer, daar zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet beloofd en voor u neemt deze kinderen, als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan gij, vader,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 De profeet Ezekiel, die heeft van de Heer een heel wonderlijke opdracht gekregen toen hij de boodschap ontving dat hij Jeruzalem moest doorgaan. En dan moest hij een teken tekenen op het voorhoofd daargene die zuchten. De Heer die maakte Onderscheid en hij gaf de profeet opdracht dat onderscheid ook naar buiten duidelijk te maken. Teken jullie een teken op het voorhoofd degene die zuchten. Er is dus onderscheid. Dat maakt de here. Als u goed geluisterd hebt, dan is ook in het formulier, in het gebed de nadruk gelegd op onderscheid er wordt er gesproken over Noach die met de zijnen in de ark ging er wordt gesproken over de doortocht van de Rode Zee waarin dat farao omkomt en Israël behouden wordt en waarin dan gezegd wordt dat dat een teken van de heilige doop is Afgezonderd zijn. Er is nog iets wat onze aandacht vraagt. Als je goed meeluistert, moet je eens even meedenken. Namelijk, in Christus geheiligd, hebt u antwoord moeten geven. En daarom, als lidmaat in zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Dus wat ligt nu de grondslag van de kinderdoop? Wel, ze zijn geheiligden. En wat bedoelt dat woord je heiligheid hier? De afgezondeden. En waar wijst de Heer dan op? Op het voorrecht, vaders en moeders, die de Heer gaf: dat u met het u toebetrouwde zaad verkeert op. Het erf van het verbond. En op grond dat de Heer afzonderde, al vanuit de geslachten misschien, is Gods bijzondere zorg al over uw kind geweest. Vanaf het uur van de geboorte. En omdat uw kinderen op grond daarvan zijn afgezonderd, daarom horen ze gedoopt weer. Terecht schrijft dominee Kersten dat de grondslag van de doop verder rijkt dan ons ja-woord. Want hier is God aan het woord. De Heer maakt de onderscheid. En onze zo treffende geloofsbeleidenis die zegt dat onze kinderen het merk en teken van Christus dragen. Moet u eens goed overdenken. Dat we dus nu zeggen dat je dat moet gaan invullen. Uw kinderen horen anders opgevoed te worden dan de wereld haar kinderen opvoedt. In het verdere lijden van uw kinderen mag dat teken nooit uit uw gedachten zijn. En nu zal dat niet moeilijk zijn wanneer je ze nog in je armen hebt. Misschien nog niet moeilijk als je ze aan de hand mee kan krijgen. Maar later, met al de vragen van deze tijd, in leer en in leven. En u niet weet antwoord te geven op al die verlangens van een jong leven. Dan heb ik u bij de doop van uw kinderen naar een grondslag gewezen. Waarop u de opvouding van uw kinderen gronden moet. Ze zijn in Christus de geheiligden. Afgezonderd. Vanaf de eerste leven schreeuw. En natuurlijk weet u in het best dat er niet alles is, er al is wat Israël genaamd wordt. Maar het gaat hier om de waarde van het sacrament. De afzondering van uw kinderen. In deze zo donkere tijd dat u het invullen en uw kinderen daarna wijzen. U mag tegen uw kinderen zeggen: u hebt wat voor op de wereld, voor op de geest van de tijd. Want de Heere heeft u vanaf uw eerste levensgreep als geheiligden zal toch wat zijn, als onze kinderen het uitleven in de wereld, als in het natuurlijke leven. Haar overlopers zijn in de tijd van strijd en oorlog. Dan worden ze verraders genoemd. Dat u en uw kinderen geen verraders zijn. Van de beloften die God aan uw kinderen vermaakt heeft. Voed ze op in de afzondering van Gods naam. Er zijn veel vragen vandaag in de dag. Dopen, kinderdopen, hoe moet dat nou eindelijk Kinderen kunnen toch niet geloven, u kent al die taal wel van het ongeloof. Wat hebben onze vaderen een ruime blik gekend, ouders. Niet door de doop zijn ze afgezonderd, maar omdat ze afgezonderd waren, daarom worden ze gedoopt. De oorsprong ligt in het onbegrijpelijke dat de Heer ze brengt onder de bediening van het woord en onder de bediening van het verbond. En dan mocht de heren daar de geestelijke kracht van doen ervaren. Namelijk ze tallen als in Israël ingelijfd. En doen ze de naam van Sion's kinderen dragen. Denk zo maar wel even he. Toen de heren met te sterk werd ouders. Was ik een ongedoopte jongen. En de Heer onderwees uit de verborgenheden van zijn woord. En ik kwam in die tijd onder het oude onkerkelijke volk terecht. En dan zeiden ze tegen mijn jongen. Als ik sprak over dat doorleefde gemessen in mijn ziel. Dan zeiden ze, ach zeiden ze, die waterdoop. Die geestelijke doop, dat is veel belangrijker. En weet je wat ik dan zei? Jullie weten niet wat hier leeft. Ik had altijd de gedachte dat ik er buiten stond. Ik hoorde er niet bij. Totdat de heren me gingen onderwijzen uit de rijke beduiding van, van de afzondering van de Heilige doop. Acht het niet klein, te, te midden van deze donkere tijd, dat de heren de prediking nog laat. en de bediening van de sacramenten. Wij willen. Deze ouders en hun zaad straks na de bediening van de doop toezingen. Dat doen we uit 134, het derde vers, de zegenbeden, en dat doen we dan staande. Adriana, Maria, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Neeltje, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes ik kan maar Evert Jan ik doop u in de naam des vaders en des zoons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 door lidmaten van uw enige geboren zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met een heiligen doop bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook door hem uw lieve zoon, dat gij deze kinderen met uw heiligen geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden.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 Om u en uw Zoon, Jezus Christus, met schade en heiligen geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk, te loven en te prijzen. Amen. We zingen, Psalm 68, De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters zwijden en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots een vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als zitterende vluchten. Gij zult hen daar geen glans verschijnen als rook en dam die de ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haat tot as zal voor uw oog vergaan als was, als smelt voor gloeiende kolen. En het zesde, de koningen hoezeer geducht zijn met hun heeren weggevlucht. We noemen nog de zestig, het eerste en het zesde vers. <tieden> Beliefdende tekstwoorden die wij deze avond met u willen overdenken in vervolg van de bijbellezing over de naar Gods hart. Die vindt u in 1 Samuel 17. Ik ga het voornemen om met u over te overdenken de versen 52 tot en met 58. Dit gedeelte, dat spreekt ons over de gebeurtenissen na Davids overwinning op Goliath. De gebeurtenissen na Davids overwinning op Goliath. Ten eerste zijn de legers van Israël bekrachtigd. Toen maakten zich de mannen van Israël en Jude op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot waar men komt, tot de volleien, tot aan de poten van Ekron. Davids geloofsdaden worden openbaar. Daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem, maar zijn wapenen legde hij in zijn tent. Dit spreekt van Davids geloofsdaden en Sauls onderzoek naar Davids afkomst. Toen zal David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zei hij tot Abner, dan krijgen ze overste wiens is deze jongeling. Dus de gebeurtenissen na Davids overwinning op Goliath, de legers van Israël bekrachtigd, Davids geloofsdaden openbaar, en zelfs onderzoek naar David's afkomst, Gods geest, geven onderwijs uit de schriften. We moeten, geliefden, vanavond naar een slagveld. Een slagveld dat wijst naar strijd, naar gevallenen, naar overwinnaars. Daar zou je best over kunnen preken vanavond. Het slagveld in ieders leven. Een slagveld met verlies en winst. Een slagveld met trieuw en ondergang. Ook in het leven van Gods kinderen. Het leven is het slagveld. Weet je niet? Alleen daarin is de strijd niet onzeker. Want die strijders. Op dit oorlogsterrein, die gaan triomferen. Ze hebben overwonnen door het bloed te starten. Laten we naar de tekst gaan. Het slagveld dat uw aandacht vraagt, dat staat in verband met de bijbellezing die we vorige keer met u overdachten. Namelijk, we zien op dat slagveld een onthoofde Goliath. En we zien dat daar zijn val aan vooraf ging. En we zien dat het bij de Heren maar een wenk is van zijn alvermogen om een mens neer te vellen. En deze neergevelde man op het slagveld, daar zien we dat ontzaglijk moment. Dat David het zwaard neemt van Goliath en deze reus onthooft. Velen zien dit. Velen zien dit gebeuren. Ze hebben die mensen, die twee partijen elkaar zien ontmoeten. Ze hebben die wonderlijke uitslag gezien. Ze hebben de Filistijn zien vallen. Israël zag het. Filistijnen zagen het. Maar bovendien, God toont het aan ons. En wat toont de Heere ons, wanneer hij onze blik wendt naar dat slagveld in die valleien. dit, wat psalm 2, u en mij, leert, wie durft bestaan te twisten met mijn macht. En zal nietig stof mij het hoogst gezag ontvreren. Ja, al die verdolde stervelingen, die hun wapens op hebben geheven naar de levende God. De kerk zingt als rook en dam dat de ras verdwijnt. Ze doen dolen. De Heer toont ons in dit slagveld. En de Heer is aan de spits getreden. Daargene die me hulp biedt. Opdat we niet alleen zouden zien dat die reus is gesneuveld. en David zijn hoofd afhakt, kom ik op terug, want daar zijn onderwijzingen in vanavond. Maar bovenal zegt de Heer: let nu eens op wat ik doe. Wanneer we dat slagval bezien, heb ik u in mijn thema duidelijk willen maken dan zijn daar vele gebeurtenissen een gevolg van. En het eerste, wat misschien heel even nog uw aandacht mag hebben, is wat in het laatste van het ene vijftigste vers ons wordt meegedeeld. Namelijk dit. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchten zij. Hun geweldigste, het was hun man, dat was hun hoop, hun verwachting, dat was zeker hun overwinning, hun triomf over dat dwaze volk van Israël. Hun overwinning ook over die God van Israël, hun geweldigste. Ja, daar hadden ze op gehoopt verwacht. Wat kunnen mensen hopen? Wat kennen mens verwacht op hun geweldigsten. En dat is in dit geschiedenis, u en mij duidelijk dat alles waar een mens het van verwacht buiten God. Dat dat allemaal ijdelheid is. Misschien is dat dan de eerste les van Alles waar een mens het van verwacht buiten God, is ijdelheid. Dat is de ingrijpende les die in het leven van elk mens. Wat terugkomt, teleurgestelde mensen, verbitterde mensen, wanhopige mensen, teleurgesteld. Gods volk raakt mij God niet teleurgesteld, al met rijden. En terwijl die Filistijnen als teleurgestelde mensen dat te vreugd zien, is er voor deze mensen gelijk streep gezet. Geen verwachting meer. Geen hoop. En waar moet dan zo'n mens naartoe? Ook dit leert ons deze geschiedenis van vanavond. Dat is een gebeurtenis. Want er staat. Zo vluchten zij naar naartoe. Waar moeten mensen mens zonder God naartoe? Wat voor toevlucht heeft een mens zonder God? Nou. Ekron. God. Hun dagel, hun astrot, hun krachten, hun wapens, maar, maar al deze dingen waar ze naartoe vluchten is de ijdelheid van de mens. Want één ding hebben ze ook niet begrepen, waar ik in het begin uw aandacht voor vroeg. Hier zegt God wat? God neemt hun hoop, hun verwachting, hun geweldigste van hen af, maar ze zien dat hangt Gods niet in hun leven. Zou de Heere Jezus later ons dat niet duidelijk maken. Hè? Al zouden ze van de doden opstaan. Dan zullen ze het zich niet later gezegd. Zo blind, zo dwaas. Is een mens dat met al hetgeen wat God doet. Het spreken Gods, het waarschuwen Gods, het tuchtigen Gods. En het doet hem niet. Zeg Gods woord ook niet van, van de smitshond. Of van de hond die tot zijn uitbraaksel weerkeert. Of van die zwijn die naar de wenteling van het slijk teruggaat. Zo moet je eigenlijk die vlucht van die Filistijnen ook zien. Het is eigenlijk een hopeloze vlucht van God af. Hadden ze. Ik heb u de vorige keer daar heel even naar gewezen, Maar begrepen waar het om ging. Hadden ze hadden ze dan maar die indrukken gehad. Die het leger van ben Hidat had. Toen ze omsingeld waren. En er geen uitkomst meer was. En toen ze de koorden der veroordeling om de hals deden. En zijn geschreven naar de levende God. We hebben gehoord dat de koning in Israël schoedertierende koning is. Wat had, het, wat had het eeuwig meegevallen. Want die in stof is neergebogen. Dat zegt mij het woord. Op deze zal ik zien op de arme verslagenen van geest. Maar het leert mij vanavond ook dat een mens niet op die plek komen kan als God hem er niet brengt. En het leed mij vanavond ook dat het een aanbiddelijk wonder is als God de mens onder God brengt. Begrijpt u? En dan kon die Filistijn niet komen. Gebeurtenissen. Naar die overwinning van David. Aan de ene kant doet het de mens niets. Hij handhaaft zijn vijandschap, zijn hoogheid en die vlucht. Je kan... De Josephus vinden in de ongewijde geschiedenis dat op die vlucht naar Ekeron... tot aan de hoofdstad der Filistijnen toe er dertigduizend zijn gesneuld en zestigduizend zwaar gewond op het slagveld achterblijven. Dat is een prediking van Gods grimmige toren. Het is een prediking dat de Heere in zijn onbegrijpelijk geduld die mens verdragen heeft, tot op een moment, dan kan het niet anders als dat waar u en ik van gezongen hebben. En de heer strijd. Hij zal zijn haters, wijd en zijt, verjaagd en verstrooid doen zuchten. In de geschiedenis der volken... In de geschiedenis van het oude volk zien we Gods bittere toren tegen degenen die de verzenen tegen hem verheffen. We hebben Faro zien omkomen. We hebben Nebuchadnezzar zien ondergaan. We hebben Korach, Daten en Abiram leven naar de hel zien gaan. 8485. 385... Syriërs, voor Jeruzalem de eeuwigheid. Al die machten van onze tijd, dat paarse kabinet, dat koningshuis dat zich niks meer van God aantrekt. Hoe moet dat straks, zeg? wij bij de gratie gods. Die volken van rondom, die afgerekend hebben met, met, met de God Israëls. Denkt u dat dat eindeloos door kan gaan? Hebben niet gesproken in de Eerste Wereldoorlog? In de Tweede Wereldoorlog? Hebben we geen rampen gekend? Geen nodig gekend? Of weten we niet meer? Weet je wel. Zoals Gods vingers schrijft. In de geschiedenis van de volken. Vanaf de vallei. Waar die Goliath staan. Honen en spotten heeft met de God Israël. Tot aan Ekeron Toe. Ligt een boodschap. Wie durft bestaan te twisten met mijn macht. Hoe lang houdt u het vol? Hoe lang? Veet geen wonder als een mens het een keer mag opgeven. En de wapens neerwerpen. Eer te laat is. Gaat me overmocht. En gezeid met te sterk geworden. De gebeurtenissen. Daar in dat al. Nadat David de Filistijn heeft verslagen. In de eerste plaats. Een vluchtende horde. En Israël. Ook Israël heeft dat tafereel gezien. wat ik u in het begin. heb willen duidelijk maken. De geweldigste. O, oh, wat waren ze bang? Wat waren ze bang? Ik lees. Wat heeft de heren dan aan Israël geleerd na dit gebeuren? Toen maakten zich de mannen van Israël in Juda op en ze juichten. En ze vervolgden de Filistijnen. Enkele gedachten proberen we u duidelijk te maken. Het is toch wel wonderlijk dat Juda apart genoemd wordt. Waar David... Zijn oorsprong in vindt. En wat het volk dan betreft. Dan wordt hier ons wat geleerd. Wat Jesaja in zijn 40ste hoofdstuk al gezegd heeft. Hij geeft de moeder kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten hebben. Wanneer Israël daar op reist uit hun tenten. Dan worden de moedelozen bemoedigd. En de krachtenlozen, die worden bekrachtigd, want dat hadden ze niet. Ze hebben daar zich verscholen en ze wisten niet waar ze blijven moesten toen die honen en die verwijten en die laster over hun hoofden spoelden. En nu gaat God doen. En door de tekenen Gods die zo duidelijk daar worden gezien, gebeurt daar wat in dat leger. En dat wil tegen u en mij zeggen dat God zijn bemoeienis nog maken wilt met dat volk waar ik al bewust hoor in de dood naar gewezen heb. Dat is een afgezonderd volk. Ik riep u toen u nog alleen was. Abraham was uw vader. Sarah uw moeder. Toen ze nog alleen waren. Toen de beloften gods over dit geslacht werden verkondigd aan een onvruchtbaar geslacht. Kijk eens naar de sterren, kun je ze tellen? Zo zal je zaad zijn. En God heeft het waar gemaakt. Langs een wonderlijke weg. Allah geeft er al als wel gebukt bij de tegelstenen neer Toen je een juk moest dragen. En ze wordt van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereikt. Israël de moedeloze krijgt moed en de krachteloze kracht door het aanschouwen van de goddelijke daden u weet dat in de schrift volwerpelijk ook onderwerpelijk lessen zijn dat in de historie met het oude bondsvolk de lijnen lopen die de Heere met zijn kerk hier op de aarde houdt. Voorheen waren ze voor God in zijn daden blind. Want God is niet veranderd. Hij is nog altijd diezelfde God. Weet je wat ze in 46e vers gezegd hebben. Moet je luisteren. Daar heeft David wat gezegd. En de ganse aarde zal weten dat Israël al een God heeft. En ze hebben er niks mee gedaan. Niets. Die boodschap die was ze. En nu zien ze dat er niet één woord op de aarde gevallen is. En dan de vreugd, houdt u even de beelden vast, toen juichten ze. Ze hebben een tijdje stom over de wereld gelopen. Angstig, was de hoog in zeker. Als de dood op je hielen zit en de vijand hoont en spotst. U moet niet zo gering denken over datgene wat daar gebeurd is in de bergen. Daar kwam de dood van alle kanten op dat leger aan. En de vijand toonde zijn, zijn onweerstaanbare macht. Zou je dan niet vrezen? Zou je dan niet stom over de wereld gaan? Tot een teken, tot onderwijs. Voor een volk die soms ook zo... Zo stom over de wereld moet. Wanneer de macht der boos sloeg aan het woen. En aanrukt om zich met een vlees te voen. Wanneer de schaduwen van de dood je achtervolgen. En de bloedwreker je geen rust geeft onder het hol van de voet. Wanneer God zich verbergt. Luistert u? En de vijand zijn kop opsteekt. Kan je daar nog praten? Ben je daar nog bekeerd? Kan je het daar nog zo mooi vertellen? Kan je daar nog steeds erbij? Pak je het zo uit je keursak weer? Oh, wat een lessen. Liggen in deze eenvoudige geschiedenis van de man naar Gods hart. Ik sprak over gebeurtenissen die daar in dat dal plaatsvinden. In het leven van een volk die in de weg van de ontdekking aan de weet komt... ...met een onverzoend God en een onopgelust recht. En de doodje van alle kanten komt omringen en de vijand spot. Hey ja, hij die daar neder ligt zal nooit meer opstaan. En het gebrul van de vijand tot je komt waar. me spotters durven vragen, waar is nu God die je verwacht? Zou je daar nog praten? En dan komt een andere tijd. Hoe? Wat toen ging God wat doen? Toen ging God zijn heerlijkheid bekendmaken, Zijn macht tonen. Zijn overwinning laten zien. En wanneer ze dan die tekenen van Gods heerlijkheid aanschouwen. Gebeurtenissen naar Davids overwinning. Dan wordt Israël bekrachtigd. Dan worden de daden Gods in het leven gezien. Dan wordt het aardrijk vernieuwd. Dan gaat de tong der stomme juichen en dan krijgt de moedeloze die krijgt weer moed in de toekomst. Dan moet, dan moet God wat doen inderdaad in het leven van een vastgelopen mens. Of is er een weg van verlossing? Zonder gebonden te zijn. Is er levensruimte als eerst de dood en het verderf ons leven niet hebben zelf? Is er geen tijd van stom over de wereld te gaan. Eer dat die tong weer eens gaat Ja daar in Israël stijgt een gejuich op. Weet je de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. En die zijn ze ver... Misschien hebben ze wel eens gedacht. Je mond is voorgoed gesloten. Nooit meer zou je over God praten. Nooit meer over Gods wegen. Nooit meer over Gods daden. Ken je die tijden? Niet. Ach, niet. En ben je dan toch bekeerd? Dan begrijp ik de wegen Gods niet. Maar David zegt het van anders. Israël juicht. Wat doet Israël nog meer? Wel. Dan lees ik in de schriften en toen maakten zich de mannen in Israël en Juden op en juichten en vervolgden die Filistijnen. Wat? Die Filistijnen waar ze zo doodsbang van geweest zijn. Van dat machtige volk daar van de kusten van het beloofde land. Hoe kwam dat? Was Israël zo sterk? Oh nee mensen, daar deed God weer wat opnieuw. Naast die daad die ze daar gezien hebben, die daad van de levensvreugde toen ze de daden schouden. Maar toen hebben ze ook wat anders gezien, wat dan, waar wel, wel, wel God ontneemt. Die vijanden van zijn kerk, de moed en de kracht. En de Heer die drijft die vijanden van die kerk weg. Dat heeft Israël niet gedaan, oh, dat is een daad van God, men. En die daad van God, die hebben ze naar schoot. Dat machtige leger is niets in de ogen des heren. Hij ontneemt de moed en de krachten. Maar hoe anders als van het ware volk van God. Vluchten gaan ze tot in Ekeron om toe. Omdat ze bang zijn van dat zwaard van Israël. Van die boogschutters uit Benjamin. Nee, omdat God ze de lust, de moed en de kracht ontneemt. En in de overdenking van deze waarheid heb ik me vertroost gemeente. In de wetenschap dat al degenen die siongram zijn. En al degenen die met macht en kracht zich opheffen. En tegen dit volk opstaan. In de handen des Heeren enkel ijdelheid zijn. Jaagt hij ze weg, diezelfde Filistijnen die gejuicht en gespot en gehoond hebben. Maar nu God hun geweldigste wegneemt, nu is het met dat volk afgelopen. Ik heb gedacht, God heeft ze tot hiertoe verdragen. En toen heeft hij gezegd, stop, het is een prediking. Die vijand heeft niet het laatste woord bedrukt u. Door onwede voortgedrevene, moedeloze, krachteloze, bespotte en gehonde kerk. Die vijand heeft niet het laatste woord. In de geschiedenis van David laat de heren zien dat hij de machtige Jacobs is. En wat wordt het dan waar? Die voor zijn, die zijn meer dan die tegen zijn. Hoe wordt het waar? Dat Israël in deze strijd. Niet alleen door God bekrachtigd wordt. Maar ook hij de, de vijand komt te onkrachten. En dan, dan doet God nog veel meer. Niet alleen jacht hij die vijanden weg. Maar die vijanden die hebben geroofd. En die vijanden hebben gestolen. En die vijanden hebben de bezitting van Israël genomen. Waarvan de Heer eenmaal gezegd heeft. Dat land zal ik u geven en u zaad tot de eeuwigheid. Die het land Israël heeft beloofd. Het beloofde land vloeiend van melk in ogen. En die vijand heeft zich vergrepen. Niet alleen dat volk. Hij heeft zich vergrepen aan de goederen van het volk. Aan de bezittingen van het volk. Aan het leven van het volk. dus nog. Toen dus nog. Maar nu gaat God wat doen. Opstaan tot de strijd. En dan lees ik: En ze vervolgden de Filistijnen en ver, verwonden dezelve. En daarna keden die kinderen in Israël om van het hittig najagen van de Filistijnen. En ze beroofden hun legers. Er waren verschillende onderdelen, verschillende machten in dit Filistijnse leger. En dan staat: ze beroofden. Wat ze eertijds ontnomen werd, ontstaan. Stolen werd, dat hebben ze allemaal weer teruggekregen. En toen heb in de stand van de genade, of de standen nog spreken, toch? Hè? Geen toestanden, de standen nogal spreken. Ja. Als die kerk door de nood en de dood achtervolgd wordt hè? en de spotter dwaas de in het leven tekeer gaat, moet je opletten, dan roven ze van binnen als. Dan is er of er niets meer van God overblijft. Dan kan je nergens meer bij. Ik heb je wel eens gezegd van dat oude kind van God. Die me een briefje schreef. En schreef als in de nacht van de leven. In het donker aan het lopen was gegaan. En ze schreef aan me. En wat toen nog overeind stond, heb ik ook nog te boven gelopen. Toen was er niks meer over. En wat het me dan duidelijk is in deze geschiedenis. Niet alleen de dood en de hoon en de spot. Maar dat er dan tijden in het leven zijn. Dat ze overal van beroofd zijn. Kan je niet meer bekijken waar God begonnen is. Of kan je er altijd bij? Kan je niet meer bekijken wat God in je leven verheerlijkt heeft. Kan je niet meer kijken die zoete onderwijzingen. Dan is er voor een nacht over alles in je leven ligt. En wat God nou gaat doen. Wanneer je dat volk opnieuw bekrachtigt En die tong daar stomme laat juichen. Dan komt dat oude leven weer terug. Waar ze vroeger niet meer bij konden. En was zo gesloten leeg. Dan wordt het oude weer nieuw. En het nieuwe wordt weer opnieuw vernieuwd. Dat is dat wonderlijke leven... Wanneer de Heer licht geeft over zijn eigen. En opnieuw weer die gangen in het leven verheerlijkt. Waar ze in het verleden mee bedeeld zijn geworden. Ik lees. En, en, en ze brachten het beroofde weer. Dan krijgen ze weer terug wat ze verspeeld hebben. Toch een wonderlijk leven eigenlijk. Geen je niet? Zo alles bezitten. En zo alles weer kwijt. Of hebben ze nog nooit tegen je gezegd dat je nou klaar wordt. Dat je weer midden in de wereld terechtkomt. En dat er niks van je overblijft. En dat je terugvalt. En dat straks al open waarde komen. Ja, toch? Maar hier geeft de Heer een getuigenis. Na al die gebeurtenissen gij vernieuwt het Aardrijk. Hebben de aarde dronken gemaakt, verrijkheid groter. De rivieren. Gods is vol waters. De legers van Israël bekrachten. Weet je moed al, hoor, weet je moed al. Verjan zal niet altijd heersen over derde de heer. Dat ligt in de handen van Davids grote zoon, weet je. Die eenmaal getuigd heeft, het is volbracht. En die troostvol tot de zijne gezegd heeft. En niemand zal ze rukken uit mijn hand, nog uit de hand van mijn vader. Nu moet ik naar David terug, want ik had drie gedachten, tenminste, als ik het doorkom. Wat zegt, die derde, wat zegt die tweede gedachte nu? Wel, nu komt Davids leven openbaar. Dus niet alleen wat Israël en al in die Filistijnen. Nu gaat de Heer onze aandacht bepalen bij David. Ja. Hoe dan? Daarna nam David het hoofd van de Filistijn... en bracht het naar Jeruzalem... maar zijn wapenen legde hij in zijn tent... Moet ik even wat tegen u zeggen. Wanneer we dit hoofdstukje doorlezen, dan merk je dat op bepaalde tijden gebeurtenissen plaatsvinden. Dat wil dus zeggen dat hier niet een logische orde ons wordt voorgehouden. Want daarna bracht David het hoofd van de Filistijn en hij bracht het naar Jeruzalem. Dat is gebeurd na zijn gesprek, wat hij met Saul gehad heeft. Dus, dan is al het gebeurde in die wapenburg al voorbij, en dan wordt ons vermaald, dan gaat David. En toch plaatste de heilige schrijver dit hier tussen. Ook wonderlijk is het, dat er in het 53ste vers gesproken wordt, toen zal David Zag uitgaan naar de Filistijnen. Dus zo had zijn oog op David eer dat hij die Filistijn tegemoet ging. Dat was dus ook geen gewone orde. Dit hoofdstuk, dat zou moeilijk te vertalen en te vertolken zijn als de hemel er geen licht over gaf. Waar wordt nu de nadruk op gelegd? Wel, het is of de Bijbelschrijver tegen ons zegt, nu eens even luisteren. Nu laten we dat leger van, van Israël even met zijn teruggekeerde goederen los. En we gaan ook niet direct naar die tent van Saul en wat er allemaal gebeurd is. Maar we gaan aandacht vragen voor David, de man naar Gods hart. En, en, en de vruchten daarvan. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wel daarna nam David het hoofd van de Filistijnen bracht het naar Jeruzalem. En de wapens in zijn tent. En ik zei... Dat is een getuigenis van Davids geloof. Wat voor geloof en wat voor getuigenis. Daar ga ik zo met u over denken. Vrees zingen. Uh, misschien kan je mee. Hm? Misschien kan je mee. Derde van 66. Dat is de weg Gods. God baande door de woeste baren. En de brede stromen om zijn bad, daar is een lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. De derde van 66. Na, hè. En ik zeg. Wij geloven in de woordelijke inspiratie van de schriften. Wij geloven in de onfeilbare leiding van de Heilige Geest. die de schrijvers onfeilbaar heeft geïnspireerd. om het woord Gods te boek te stellen. Ik. En wanneer dus ook hier dit vers daar zo ene keer tussen gezet wordt. terwijl het in de orde van de tijd valt achter de ontmoeting in de tent van Saul, wil dit dus zeggen dat de heren na die gebeurtenissen naar ons gewezen te hebben op het vervolgen van Israël, van het leger der Filistijnen ons niet direct meeneemt naar die tent van Saul maar ons, maar ons laat zien wat David doet en nu gaan we denken Ik lees, daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. We weten dat hij met het hoofd van die Filistijn ook gestaan heeft voor Saul. Hm? Ook. Maar hier neemt hij dat hoofd en die gaan naar Jeruzalem. Moet je even denken, Jeruzalem in die tijd, het Jebus waar de Jebusieten woonden in hun hoge burchten. De Jebusieten die hoonden alles wat Israëls God genaamd werd. De Jebusieten die zitten daar in het Salem waar eenmaal Melchizedes als de priesterkoning koning van Salem was. In het Jebes, dat is ingenomen door de Jebusieten. En daar in die hoge bergen waar dat Jebus is, hebben ze zich gevestigd in hun roofholen. En vanuit die roofholen voerden ze het strooptochten uit in het land Israëls. Benouden, beroofden en spotten met God... En de belofte die eenmaal aan Abraham gegeven was, dit land zal ik u geven. Wat zeiden ze? Jebus, later het Jeruzalem, het Salem, dat is van ons. En wat doen David nou? Nou gaat David naar Jeruzalem, naar dat Jebus doen, in de handen van de blakende vijanden. Die later als Jeruzalem in ja, Jebus ingenomen zal worden, weet je wel, zeggen dat de blinden nog niet in staat zouden zijn een wegje te vinden. Zo is dat leger dat zich tegen ons durft te stellen. En dan komt David. En dan zie ik die David naar Jeruzalem komen. En daar in die hoge rotsen en die roofholenden zitten, de Jebusieten, die die belangrijke plaats Waar God eenmaal zijn tabernakel zal zetten en de tempel zal bouwen. Het Moria gods, die berg, heeft God begeerd. Tot een woning om al daar geëerd zijn eerlijkheid te tonen. En er zitten de vijanden van de kerk. En nou begrijp ik Davids geloofsleven. zijn geloofsdaden En ik zie die jongen gaan. En hij reist. En hij komt en in de hoogte... Zijn de Jebusieten. En wat doet David nu? En nu laat hij dat hoofd van die geweldige. Laat hij aan die Jebusieten zien. Nou begrijp ik zijn geloofsleven. Zoar als de Heer met deze geweldige afrekende, Zoar zal God afrekenen met u, o Jebusieten. Die zich tegen God durven stellen. Davids geloofsleven. Hij weet dat de vijanden gods niet eeuwig zullen heersen over de erfdeel Israëls. Al hebben ze gemeend alles te kunnen, alles te vermogen, het volk te benauwen tot de dood toe. David zegt, kijk, zie je het? Zo staat hij met dat hoofd voor Jebus. Prediking. Nogmaals, psalm 2, wie durft bestaan te twisten met mijn macht, zal nietig stof mij dat hoogst gezalveren. Die beloften Gods aan zijn gemeente vermaakt, zullen eeuwig in vervulling gaan. Daar staat deze hebbersjongen met het afgehouden hoofd van Goliath, en die steekt het op naar de inwoners van Jebus, en die zegt, kijk, dat is jouw toekomst. Dat is het loon. Het is een prediking van het geloof. En de zekere overwinning gods. Die opstandelingen. Die het erfdeel des heren in het bezit hebben. Die zullen net het zo vergaan. Als deze Goliath dat vergaan zal. Een prediking. Zie je die jongens staan. Jeugd, jongens en meisjes, zien staan. En hij heeft dat afgehouden hoofd, op dat ieder het ziet. Zo zal het ieder vergaan, die tegen God strijdt. Zo zal het ieder gaan, die tegen God hoont. En met God in zijn weeg, zo zal het gaan, geëbucite. En in de prediking van het woord, mag ik vanavond, David doen. En zeggen, kijk mensen, zoals David dat hoofd oprichtte voor Jebus, zo heb ik het in de prediking op. Vreest herenmacht, macht, majesteit, buigt juichend op gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van oudste toe bent. Ja, daar staat de man naar Gods hart als een levende prediking. Met het hoofd is hij naar Jeruzalem gegaan. Begrijpen we het nu? Of de Heer wil zeggen, gelijk als ik die Filistijnen wegdeed, zal ik ook gij, Jebusieten, van voor mijn aangezicht David Davids geloslijden. Hij weet dat de triomf komt van de kerk. Hij doet nog wat. En hij legt maar zijn wapenen, legt hij in zijn tent. Ja. Zie David die tent binnengaan. Als een teken van zijn geloof heeft hij niet tegen zo gezegd: de beer en de leeuw. Ja, in de kracht gods heb ik het niet gezegd, alzo zal het die Filistijn gaan. Ja, als je nu die wapens daarin legt, Dan liggen twee zaken in: namelijk de wapens. ...van de vijand die worden afgenomen. Maar in de tweede plaats ook... ...de strijd die gaat door. Die strijd die gaat door. Later, ga ik nu niet op verder... ...zal in je nop komen. En dan heeft hij het zwaard van Goliath... bij Gemela gebracht. Weet je. En dan wordt daar... ...als je gevraagd wordt of er nog wapens zijn... Dan zal de hoge priester zeggen, er is geen beter zwaard dan het zwaard dat je achtergelaten hebt. De strijd, die gaat door. Ik heb nog wat opgemerkt in het overdenken. Die wapens die daar nou in die tent liggen, wat prediken die nou? Wat prediken die nou? Dat God de sterkste die tegen God oorlogt ontwapenen zou. Nu heeft de kerk onderscheiden vijanden. Listige vijanden, geveinsde vijanden, dodelijke boze vijanden, noem ze maar op al die legioenen. En als David nu die wapens in zijn tent legt, dan zegt hij door het dierbare geloof, Heer, ze hebben het verloren, ze hebben het verloren. Zo zijn ze tot een teken in het leven van de levende kerk op aarde die wel denk ik, de strijd is met Goliath voorbij. God heeft zijn kracht betoond. Zo mag Gods gemeente ook die tekenen in hun tenten hebben. Die tekenen van de overwinning. De tekenen van Gods macht. De tekenen van Gods kracht. En hij zal zijn volk niet eeuwig gelukkastijden. Nog eeuwig gelukkig zijn granschap ons hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe menigmaal ook zijn wetten schonden. Hij straft maar onze zonden niet. In de tenten van vromen liggen de tekens van Gods macht, kracht en overwinning. Leggen ze ook in uw tent? Kan je dat zeggen? In uw leven. Dat daar de tekens leggen van Gods macht, kracht en overwinning. Ja, en die derde gedachte, die moeten we dan nog maar te goed hebben. Die ga ik niet met een paar minuten met u afraffelen. Daar liggen veel te veel lessen in. De lessen van vanavond, heb je ze begrepen? Wat? Uh, zeg je, ik begrijp het nog niet zo best. Nou, dan kan ik met enkele woorden tegen je zeggen: God gaat het winnen, Gods volk gaat het winnen. De vijanden gaan het verliezen. Echt waar. Eeuwig bloeit die gloriekrone. op het hoofd van Davids grote zoon. Neemt het mee bij de doop van je kinderen. De zaak Gods is geen onzekere zaak. Gods kerk gaat het winnen: triomferen. Dat je kinderen onder die manier. van Davids grote zoon mogen opwassen. Ja, de Heer zal voorgaan. En dan is het einde niet onzeker. Wat zeg ik? Eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. God aller genade. Klein stukje uit uw woord hebben we overdacht. U gebruikt het naar wat u wil en u behaagt. Stel het dienstbaar tot troost en bemoediging te midden van honende vijanden, krachten en machten, die het leven kunnen benauwen en bedrukken. Doet verstaan, Heer, dat u die tekenen van uw overwinning toont, opdat uw kerk niet al te moedeloos zijn zal, en zal weten dat uiteindelijk u de overwinning daar zal stellen. Het was het woord van u overhoogde koning, zij getrouwd tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Zegen deze waarheid. In de gemeente, aan de gemeente, ook in het leven van deze jonge ouders met hun kinderen. Dat ze mochten zien op u die triomfeert. O medere David, u hebt overwonnen. Het staat geschreven toen Johannes in de nood van zijn ziel schreide, omdat het boek van uw raad dicht was. En hij horen mocht, weet niet Johannes, want de leeuw uit de stam van Juda heeft overmocht. En hij heeft macht om het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Bewaar en behoed ons over de wegen, geef wat nalezing in ons hart. Heere, dat u herkennen zouden dat u kracht geeft. Ook dat hebt u waargemaakt vanavond. Dat u de moedekracht geeft en de sterkte vermenigvuldigt die geen krachten hebben. Doet het op ons zien en verstaan dat uiteindelijk u alles recht zal maken. En oplossen zal wat wij niet begrijpen. En dat naar uw welbehagen om Jezus wel, Amen. We zingen 132. 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van David's grote zoon, 1232.